Gisteravond is al bekend dat Amerika zijn hulp aan Jemen zal verdubbelen. Dat betekent dat het Arabische land dit jaar 140 miljoen dollar van de Verenigde Staten krijgt. Het geld wordt niet alleen gebruikt om de speciale politieeenheid op te leiden, maar ook om de kustwacht te versterken. De man die onlangs een aanslag wilde plegen op een Amerikaans vliegtuig, zegt dat hij door Al-Qaeda is getraind in Jemen. Het land wordt door Al-Qaeda gebruikt als uitvalsbasis. Premier Brown stelde vrijdag al voor om een internationale conferentie te houden over het islamitische extremisme in Jemen. De bijeenkomst zou eind deze maand in Londen gehouden moeten worden... in de marge van een top over de Taliban in Afghanistan. Automobilisten moeten opnieuw rekening houden met gladheid. Volgens de ANWB valt het op de snelwegen nog wel mee... maar op provinciale en binnenwegen kan het verraderlijk glad zijn. Op sommige plekken ligt 15 centimeter sneeuw... en omdat het vriest, blijft het overdag zeker liggen. De ANWB adviseert iedereen die wil rijden... zich eerst te laten informeren over de situatie op de weg... Raymond van Barneveld is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het WK Darts van de profbond PDC. In Londen was Australiër Simon Whitlock te sterk in de halve finale. De beslissing viel pas in de elfde en laatste set. Het werd 6-5 voor de Australiër. Van Barneveld speelt later vandaag op de derde plaats op het toernooi. Het weer. Sneeuw in grote delen van het land, plaatselijk aan het vriezen tot min 10. De komende dag langs de kust een enkele bui, in de rest van het land geregeld zon. Temperatuur rond het vriespunt.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 Keating. <laughs> GFM. Yeah. Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen, kenne die Gesichter jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg.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 We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 Through the pain and been dragged through the dirt.